met het NOS-journaal. In Bangladesh zijn ze gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Het zuiden van het land wordt al drie dagen geteisterd door hevige regenval. Volgens autoriteiten zijn het de ergste moessonregens in jaren. In veel afgelegen dorpen zijn huizen bedolven onder modderstromen. De meeste slachtoffers werden in hun slaap verrast. Gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt.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 Het motief voor de mishandeling is nog steeds niet duidelijk. Na het incident pakte de politie drie verdachten op. Een 25-jarige man uit Sittard zit nog vast. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Voor het eerst in meer dan tien jaar is er in de VS een op recept verkrijgbare pil goedgekeurd die mensen helpt bij het afvallen. De pil is alleen bedoeld voor mensen die ernstig overgewicht hebben met minstens één medische complicatie, zoals diabetes of hoog cholesterol. De pil heeft maar een bescheiden effect, maar het is volgens artsen een uitkomst voor ziekelijk dikke Amerikanen, die nu al bijna 35% van de bevolking uitmaken. Onder grote druk van artsen is de Food and Drug Administration, FDA, dan ook akkoord gegaan met de introductie daarvan. In het verleden bleken afvalpillen gevaarlijke bijwerkingen te hebben, vooral voor het hart. En daarom is de FDA zeer terughoudend bij het goedkeuren van zulke medicijnen.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 787 En we zijn begonnen met uh, Ja, beetje nog gehinnik Met vrolijke muziek van Luna Blanca En de cd El Dorado Ja, dat is niet de kerktoren In Zandvoort zelf natuurlijk Maar staat allemaal op deze vrolijke cd Mijn naam is Benno Veugen. Ik wens je veel luisterplezier in dit programma Peaceful Radio En we gaan verder met Tot Boston En zijn cd Heerlijk, rustige muziek Touched by the sun. Fazer essa É que vejo a eternidade a desfazer a saudade My, my... Op zijn piano En dat weer op zijn cd Embrace ja, Van het label Vernux Muziek We zijn uh, weer toe zo aan het laatste De laatste track in dit uh, programma Peaceful Radio hier op 7 Zondvoort Peaceful Radio Nummer 787 Voor meer informatie over Peaceful Radio PeacefulRadio.eu Radio.eu Daar uh, vind je alles van de artiesten, de labels en de vrienden. Je hoort het al, Cybertron met Eons of Dignity. Ik kom straks bij Terug.